Dit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse politicus Marine Le Pen heeft fel uitgehaald naar de rechters die haar vandaag hebben veroordeeld. Ze werd schuldig bevonden aan het verduisteren van Europees geld en mag voorlopig niet meedoen met de presidentsverkiezingen. Ze houdt vol dat ze onschuldig is en stelt dat ze om politieke redenen is veroordeeld. Haar politieke tegenstanders noemen de veroordeling rechtvaardig en vinden dat Le Pen het rechtssysteem moet respecteren. Le Pen gaat in beroep tegen de uitspraak. De VN roept het militaire regime van Myanmar op de grenzen open te zetten voor hulpkonvooien uit het buitenland. In Myanmar woedt al jaren een burgeroorlog en afgelopen vrijdag werd het land getroffen door een verwoestende aardbeving. Ook voor de aardbeving hadden al bijna 20 miljoen mensen in Myanmar humanitaire hulp nodig, zegt de VN. Volgens het regime zijn er als gevolg van de beving meer dan 2000 doden. Hulporganisaties vrezen dat de werkelijke aantallen nog een stuk hoger liggen. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat personeel van Transavia een WW-uitkering krijgt terwijl ze vrij zijn. Dat is mogelijk door een bijzondere contractvorm, onthulde onderzoeksplatform Follow the Money. Minister van Heijum denkt dat de constructie over twee jaar onmogelijk wordt gemaakt. Bij de Open Universiteit vallen tientallen gedwongen ontslagen. De organisatie in Heerlen neemt afscheid van 56 collega's en schrapt op termijn nog eens 43 arbeidsplaatsen, meldt Omroep L1. De Open Universiteit maakt al vier jaar op rij verlies en heeft ruim 18 miljoen euro schuld. De instelling kan er eigen zeggen niet anders dan mensen ontslaan. Het reorganisatieplan moet nog langs de ondernemingsraad. Meerdere Nederlandse universiteiten hebben financiële problemen. Het weer, het koelt snel af. Met name in het oosten kan het vannacht wat vriezen. Elders is het een paar graden boven nul. Morgen veel zon en wind uit het oosten. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog één file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, drie kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, jouw keuze, ZFM.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 toetrekken. Lijkt me wel nou, handig. horen de mensen wat beter. Goedenavond. Ja, ja, en hele goedenavond en welkom bij Play It Loud Underground. Yeah. Namens Ben van Roden, links van mij, rechts van jullie. Mocht je, je via de webcam kijken, Marcel van Kuik. Ja, yeah, dat is mooi. We zijn er weer. Applausband. Ja, hebben. ja eigenlijk wel. Okay. Applaus voor We ons We Ze wel een applaus. Ja, vind ik wel. Toch? Vind ik wel, vind <laughs> ik wel. Uh, je hoorde Marduk met Beyond the Grace of God. Alweer uit 1996. Toen je okay. nog geen internet had en ja. ik het boekje deed en denk hé, een de andere zanger. Ja. ja, normaal weet je dat, maar nu, toen wist ik dat niet. Nee. Um, ja, over ja. Marder gesproken. Ja. Wij zouden, ik zou vandaag eigenlijk een interview hebben met Morgan Hockensson. Ja. Zo jammer, hè? Maar gisteravond kreeg ik een e-mail. Het gaat niet door vandaag. Oh. De man voelt zich niet, niet helemaal lekker en... Nee. Ja, helaas. Shit dus mocht je het luisteren, speciaal daarvoor, dan ja. Heb we pech. Ja. Ja. Blijf wel luisteren. Want ja, sowieso er komt dan ook lekkere muziek voorbij vandaag. Absoluut. Geen ja. interview vandaag. Uh, wel uh, hoop lekkere muziek. En sowieso. het interview gaat er nog komen. Uiteindelijk. En ja, maar heeft toegezegd dus. Met die man weet je het nooit. Nee. Ik durfde niet te zeggen volgende week het gaat door. Nee. Want je zal, je ziet, je ziet het. Ik kan zomaar weer. Dus ik heb het nergens anderen. gepromoot. Anderen wel. Dus vandaar. Uh, For the people abroad, uh, the interview with Morgan from Marduk is postponed. Helaas. Oh, unfortunately. Maar yeah. uh, we gaan verder met... Oh ja, deze uh, uh, programma is mostly in Dutch. Yes. En if you're in Dutch, you it in much. <laughs> nee. <laughs> uh, volgende band. Uh, Morg Greening, oftewel donkere dagen raad in het Zweeds. Of dan in het Nederlands eigenlijk. Uh, 1993 begonnen tot 2005. Toen dachten ze van we gaan nou lekker stoppen. Mm. Of stoppen. En 2016 en nu weer een nieuwe plaat. maar uh, tiet. Tiet. <laughs> tiet. Tiet is tijd. <laughs> oh. Niet Tiet. Tiet is tijd in het Zweeds. Ja. Uh, en daar gaan we het nummer uh, Troll net luisteren. All right. 40 other goodies, you can only die once Souls are being raised by the maze Lock in these walls, handling bleed. zo met Maze of Torment van het album Alters of Madness. Klassiekertje. Absoluut. Zeker. Absoluut. Ook alweer jaren geleden. Ja. En wie goed op opgelet, heb, op, heb gemerkt natuurlijk dat de, alle, de eerste drie bands allemaal met een M begonnen. Ja. <lacht> nee, dat heb je bewust gedaan. Even, ik denk, geef je wat nuttige informatie. Heel nuttig, dat, ja. Um, ja. Zweden, Zweden. Amerika. We gaan eens naar Nederland toe. Ja. Nederland heb ook goede band. Ik heb er een shirt van aan op dit moment zelfs. Misschien komt die ook nog voorbij vanavond. Kijkers thuis. Kijkers thuis. Je bent uit Friesland. Uit Friesland. Ja, die heb ik ook gesupport met hun laatste album. Ik zag heel veel vragen. van Het het van hun. Ja, klopt. Goede muziek. Goeie muziek. Ja, zeker. Dus, uh, wie wie, weet, wie weet, weet kunnen we die zo nog drijven? Wie weet, hè? Yes. We gaan niks beloven, want nou, we hebben al een keer een sleepslag uh, gehad. Ja, Willen we de niet. De Willen de we niet. Kijk. Maar uh, ik support ze sowieso. Dus, uh. Helemaal goed. Uh, deze dames maar, nee. komen niet uit Friesland. We nee. hebben het over uh, Graham, Als ik het ja. goed uitspreek. Asagram, ja. En de, de, we gaan een Nederlands van. liedje. Ja. Een Nederlandse liedje in de landstaal. Ja, dat horen we ook niet vaak. Nee, nee. De waanzin, ik heb hier alleen de waanzin staan. De Waanzin that... roept mijn naam. De Raans baas roept me. Ja, dat past er niet helemaal op. Nee. Maar ik <laughs> dacht dat al was dat vergaan. De Waanzin roept mijn naam. Ga ja, er maar wel. naar luisteren. Yes. In plaats van de Rons. Oké. <lacht> en daarna Tules, Met uh, blot, drop, puns, ver meer van hun laatste album. Dat is ook een mondvol. Ja, ik, ik, ik, van den schaal uit 19. Wauw, 2023. Oh, ik zeggen. Dat is hun laatste album, oh, inderdaad. Oh, oh, ja, um, gaat de tijd snel, hoor. Ja, jongen, het is half tien alweer. Vorige keer een interview met ze. Ja. En ik denk, toen hadden we van het nieuwe album. Er komt ja. een nieuw album. Ik heb het over act, Silium, Noctis uit Griekenland. Ja, ja. En nu uh, weer half tien, hè? Op het moment dat we de tijd. Uh, nou, eigenlijk eigenlijk ja. had ik nu. Met in nog uh, zou ja. ik een, zeker ah. iemand aan de lijn hebben moeten hebben. Het ja. gaat helaas. Het nee, ging helaas, helaas niet door. Nee. Het komt nog. Ja. Good things come to those who wait. Yes. Ja, met wachten zat. Nee hoor. Beetje. Waar um, hadden we het over? Exilum Noctis. Yes. 9 mei komt een nieuwe album uit. Pactum de Diaboli. Mm -hmm. ja. Daar hebben we vorige keer een nummer van gedraaid. En nu ga ik weer van het vorige album ja. uh, een nummer draaien. Ja. Is een single geweest. The Night Witches, oftewel Die nachtheksen. Lekker lang nummer. Of lekker ja. lang. Ja, ja, ja. redelijk nauw no nummer. Dik 7,5 minuten. dus ja. Ga naar hun bandcamp. Je kan de CD nog bestellen. Er zijn er maar 300 van. Support ze. Ja. Ik vind het een hele goede band. En ja. misschien jij na dit nummer ook. Ja, ik vind het ook uh, erg goed. Dus ik ben benieuwd naar dit nummer. Nou, ik ook. We gaan zo. Oh doen. ja, ik ken hem al. Maar... Ja, jij kent hem al. Ja. Ja, maar ja. <laughs> ik nog niet. <laughs> Jus, komt -ie. Je hoorde Noord Javel met Javelen in Noord en ja, gemixt in Heemstenen. Dat is, blijft toch grappig. Die CD uit 2015. Uh, niet iedereen is meer uh, lid van de band die in het begin lid was. En ze hebben nu echt een, ja, een, stop, een tijdelijke stop aangekondigd. Dus, uh, ze liggen even stil, laat ik het zo zeggen. Okay. Om zekere redenen. Mm. Uh, en daarvoor was Exilium Noctis uit Griekenland... met Nightwistjes, die nachtheksen. Ja, en en, een uh, nummertje. Ja, absoluut. Zeker, zeker. We gaan hem ja, nog een keer mee. Ja. Uh, metal <laughs> news komt ja, eraan. Dat eerst even. Yes. yes. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Ja, kort nieuws vandaag. Ik heb maar drie nieuwtjes. Uh, te beginnen met de toevoeging van het hier is de line-up van Pirate Metal Party compleet. Eerder waren Windrose, Unleash the Archers, Visions of Atlantis, Equilibrium... en Vanna Heimal bevestigd voor het festival. De tweede editie van Pirate Metal Party wordt gehouden op zondag 6 juli... bij de cacaofabriek in Helmond. Kaarten kosten 55 euro en zijn verkrijgbaar via www.piratemetalparty.nl. En Pitfest heeft een kleine wijziging in de line-up... Gel is uit elkaar, dus zal daarom niet op het festival optreden. De organisatie heeft gelukkig snel een vervanger gevonden... in de vorm van Nashville Pussy. Pitfest wordt gehouden van 10 tot en met 12 juli... op het terrein van Rugby Club Emmen. Naast Nashville Pussy kom je ook onder meer Cradle of Filth... Ignite, Misery Index, Tribulation, DRI, 1914, Wisdom in Change, Benediction, Skroetbalg en Carnivore AD zien. Een weekendticket kost 109 euro, maar er zijn ook dagkaarten verkrijgbaar. Alle informatie vind je op www.pitvest.nl. En tot slot, het comeback album From Zero van Linkin Park is nog geen half jaar uit, maar de band komt nu al met een gloednieuwe single die daar niet op staat. De track heet Up From The Bottom en zal staan op een speciale deluxe editie van From Zero die op 16 mei zal verschijnen. Naast het originele album en de nieuwe single krijg je dan nog twee niet eerder uitgebrachte tracks en vijf live songs. From Zero is het eerste album met nieuwe zangeres Emily Armstrong en ze vervangt de in 2017 overleden Chester Bennington. Linkin Park onderneemt deze zomer een Europese tournee die op 26 juni naar de Arnhemse Gelredome komt. En die show is echter wel zo goed als uitverkocht. En dat waren de Metal Nieuwsjes weer voor deze week. Volgende week uh, houden ik jullie weer uh, op de hoogte, uiteraard. Dat was inderdaad kort. Het was heel kort. Er was niet ja. veel uh, gebeurd de afgelopen week. Uh, nou, ja, gelijk. Dank je uh, metalfan.nl, voor uh, de bron. En we gaan gauw door. Uh... Nou, we, we redden het wel, de twee nummers, denk ik. Denk het ook wel. Ja. Als we maar kort en krachtig houden. Ja, ik denk dat het uh, wel gaat lukken, hoor. We gaan, we gaan, we gaan een beetje... Nee, niet buiten de boot. Het is, nee. het is een, beetje, een beetje volks uh, gaan we nu doen. ja. Ken het van naam? Valkenbach. Falkenbach Duitsland, Duitsland ja. Ik heb... Uh, ja, ho, oh, oh, cd's. En, uh, eh, CD's. Ja. en uh, ik kies natuurlijk een eh, eh, nummer uit. Raad, ja. En daarna... Even een gouden uh, ouwe. Ja, ja. Dat blijft in je hoofd zitten. Maar... Dan moet je blijven luisteren. Ja, precies. Hier is Valkenbach met Rommeland. Ja! ja. Isengard met Nesten Pax. Het solo project van meneer Fenris van Darkthrone. Opgericht in 1989 en nog steeds present. Hoewel ze eigenlijk al een tijdje al niks hebben uitgebracht. Nee. Daarvoor was het Valkenbach. Een beetje volk een beetje folk, folk metal. Ja. Even tussendoor. Ja. En, uh, nou. Volgende uren uh, gaan we verder met... Uh, oh nee, er komt ja. nog wat. Er komt er nog wat, wat. Even een bonus trackie. Verrassing. Ja. Verrassing ja, verras verras verras van mijn zijde. Ja, ik uh, ja. moet mijn vrienden van uh, Drovig natuurlijk wel even draaien. Aangezien ik ze vorige maand onder de aandacht heb gebracht met mijn Friese special. The ja. Fury Goes Friesland. En ik ja, heb het altijd mee. de shirt, een En nu een nummer draaien. Ja. Ja, het is gewoon een geweldige band. Ik ben heel erg blij dat ik ze heb ontdekt. Ja. Ook al sta ik weinig Fries. <laughs> maar. <laughs> Dan leren we weer wat van, hopelijk. Uh, maar, uh, ik uh, ga voor uh, de storm. Dus de Friese storm. Dat klinkt. Raast over Zandvoort nu. Normaal Nederlands. Ja, de storm. Ja, nou, storm ja. Ja. Dat uh, klinkt inderdaad wat uh, meer verstaanbaar voor ons. Ja. Dus uh, al vergeleken met alle andere nummers. Dus uh, ja, deze gaan we zo draaien. Tot uh, zo in de tweede uur met uh, meer uh, lekkere herrie van uh, Ben's zijde. Juist.